uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft Nederland op de vingers getikt... voor de detentie van een Italiaanse casinobaas op Sint Maarten. Die was inhumaan, stelt het hof. De casinobaas zat een half jaar vast om te worden uitgeleverd aan Italië. Er was geen daglicht of ventilatie en gevangenen moesten op de grond slapen. De casinobaas krijgt een schadevergoeding van 5000 euro omdat de Sint Maarten een bijzondere gemeente is binnen het Koninkrijk... is Nederland verantwoordelijk voor wat er gebeurt op het eiland. Twee jaar geleden werd Nederland daarom al eens aangesproken... op de uitzichtloze situatie van levenslang veroordeelden. Orkaan Michael is uitgegroeid tot een orkaan van de tweede categorie. gevreesd wordt dat de orkaan nog krachtiger wordt... als hij vandaag de Amerikaanse staat Florida bereikt. In 35 districten is de noodtoestand afgekondigd. 120.000 mensen moeten verplicht vertrekken uit het gebied. Ook het westen van Cuba krijgt te maken met elkaar, Michael. 20 gemeenten hebben aangifte gedaan tegen een man... die fraude zou hebben gepleegd met huurcontracten. Hij zou valse contracten hebben verkocht via een website. Mensen verkochten ze, kochten ze... zodat ze een adres zouden hebben om zich in te schrijven bij de gemeente. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld een paspoort of een uitkering aanvragen. En ze waren gemiddeld 350 euro kwijt aan de valse huurcontracten... met Tom Bob West. De man is vorige week opgepakt. En de bouwer van het digitale systeem van uitkeringsinstantie UWV... zegt dat met dat systeem niet wordt gecontroleerd of iemand fraude pleegt... terwijl dat makkelijk zou kunnen. En de extra checks die dat mogelijk maken... zijn volgens hem actief weer uit het programma gehaald... Eergisteren gisteren bleek dat het UWV werknemers werkloosheidsuitkeringen betaalt... zonder te controleren of ze zijn ontslagen. Het weer nog vannacht 3 tot 8 graden. lokale is kans op voorstaande grond en hier en daar ook een mistbank. Overdag zonnig en 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. I tried to run away If I could I would 6.9. Dit is ZFM.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 Van Zandvoort op 106.9 CFFM Als ik zwijg Wil ik zoveel zeggen Veel meer zeggen dan het lijf Dan ben ik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 Zeggen veel meer zeggen dan het eigenlijk lijkt. Hey. En als ik praat, dan wil dat dus zeggen dat ik niet luister, want ik kan niet tegelijk. Hey. En ja, ik weet het soms hoor ik niet wat je zegt en jij het goed vergeet. Het. Zie niet